Je moet weer vaker een mondkapje gaan dragen. Want volgens Bronnen in Den Haag wil het kabinet de mondkapjesplicht terug. En is een QR-code op meer plekken nodig. Vanaf vrijdag is een coronatoegangsbewijs nodig voor sportscholen, zwembaden, musea, dierentuinen en pretparken. Het mondkapje moet weer op bij contactberoepen zoals de kapper. En in publieke binnenruimtes zoals een gemeentehuis. Over winkels wordt nog nagedacht. Morgenavond, dan wordt meer duidelijk tijdens de coronapersconferentie. Een verdachte van de Aanslagen op Poolse supermarkten heeft in de rechtbank bekend. In december en januari gingen explosieven af bij Poolse winkels in Alsmeer, Beverwijk en Tilburg. De verdachte van 20 zegt dat hij de explosieven plaatste in opdracht, maar dat hij er nooit voor betaald kreeg. Op vakantie naar Israël, dat kan weer vanaf vandaag. Ze zien het daar na 20 maanden weer zitten, zegt correspondent Tiesbrok. Als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames, besmettingen, percentage positieve tests... dat gaat allemaal naar beneden. Er zit wel een alletje onder het gras. Israël wil het liefst dat je gevaccineerd bent met een derde boosterprik. En als dat niet zo is, dan mag je tweede prik niet langer dan zes maanden geleden zijn gezet. En in Glasgow is de klimaattop begonnen. 120 wereldleiders komen vandaag kort aan het woord. De Britse Boris Johnson als eerste. Hij is de gast hier. If we don't get serious about climate change today, it will be too late for our children to do so tomorrow. Grote vraag is natuurlijk, lukt het al die landen om samen afspraken te maken die de CO2-uitstoot genoeg terugdringen? Verslaggever Hendrik Willemhofs. Je moet je voorstellen dat er eigenlijk al een dik pak papier ligt wat dan mogelijk het akkoord van Glasgow zou kunnen worden. Maar in die papieren kan nog heel veel geschrapt worden, alinea's, komma's. De klimaattop duurt nog twee weken. Het weer. Het is rustig herfstweer met geregeld zon. Misschien een buitje en zo'n 12 graden. Morgen wat meer bewolking. In het westen en zuiden kans op wat regen. En een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een spoedreparatie op de A10 richting Water staat bij Amsterdam over Amstel 5 kilometer file. De afrit is afgesloten. 2 kilometer op de A10 richting de Nieuwe Meer bij de Groentunnel. En tot zover de verkeersinformatie.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 Begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag met Princess Uit de jaren 80, c I'm your number one. Nou, het is even na drie uur een druk eerste uurtje hebben gehad. Gaan we, gaan we het nou rustiger hebben in twee tweede uur, albert -Jan? Nee, zeker niet. Nee, we gaan uh, vrolijk verder met, uh, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier, de evenementenagenda. En... Uh, ja, de oktober ligt achter ons en uh, we gaan uh, dus de Zandvoort Goes Wild maand, die, is, uh, die laten we achter ons. Maar we duiken ook uh, in november de cultuurmaand in, dat is ook een nieuw evenement. En uh, wie kan er beter over vertellen dan uh, Heli Jansen, want die was vanmorgen te uh, uh, de, de, de gast met, bij uh, Goedemorgen Zandvoort en die werd geïnterviewd door Roy Dongen over wat de cultuurmaat inhoudt. Dus dat interview herhalen we om half drie. Uh, want ja, dat is uh, natuurlijk een hot item tijdens de evenementenagenda. Ja, en de kunstdriedaagse, uh, die hangt er ook die, nog uh, aan vast. Die zit er ook in, dus er wellicht dat dan ook dat de, de, de revue gaat passeren. Dus om half drie, uh, of half vier herhalen we dat interview. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Diverse berichten uit uh, ons dorp. En uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM. En nog even voor de voetbalfans. SV Zandvoort speelt vandaag niet. Dus we hebben geen live verslag van onze verslaggever Jan van der Leden. Dankjewel, Albert-Jan. En uh, wil je meekijken in de studio? www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Tolweg 10A. Ja, gewoon lekker radio luisteren op deze regenachtige zaterdagmiddag. En uiteraard draaien we ook met veel plezier. De nieuwe single van Adele is hier en Easy on Me. beetje hetzelfde, zeg maar. Maar het blijft mooi, hè. De muziek van Adele. joh de Easy on Me. De zaterdagmiddag bij CFM. Leuk dat je erbij bent. Hou de radio aan, hè. We zijn er al 31 jaar hier in Zandvoort. Met radio, tv, internet. Vergeet al onze social media kanalen niet. En uiteraard de CFM app. Deze klassieker van Phil Collins en Sous Studio. Ja, het is kwart over drie geweest. We gaan het nog even hebben. We hadden het net al inderdaad over de sportuitbreidingen in Zandvoort. En dat betekent ook een uitbreiding van Duintjesveld. En we krijgen waarschijnlijk ook een padelbaan. En uiteraard de tennishal waar we al zo lang op zitten te wachten. Ja, dat klopt. Dat is al een jarenlang gaande discussie. In ieder geval, er zijn uitbreidingsplannen voor het sportcomplex Duintjesveld. Er zijn grootste plannen om het sportcomplex Duintjesveld in Zandvoort Noord... met diverse uh, sporten uit te breiden. De komende jaren zal er een tennishal, een multicourt, een, een pump, track en padelbanen moeten worden gerealiseerd. Ook zal in Nieuw-Noord een fitnesstuin worden aangelegd. Al jarenlang is er een grote wens van een tennis voor een tennishal in Zandvoort... TC Zandvoort is een van de grootste sportverenigingen van Zandvoort... maar sinds het verdwijnen van de indoor tennisbanen bij Centerparks... moeten de tennissers in de wintermaanden uitweken naar tennishallen in de regio. Geen gewenste situatie, maar de oplossing binnen Zandvoort is niet eenvoudig gebleken. Ook al waren de betrokkenen het er vrij snel over eens... dat Duintjesveld de meest logische locatie is voor een tennishal... en tot op heden is er nog altijd niets van gekomen. Daar lijkt nu verandering in te komen. De gemeente heeft aangekondigd dat er in 2022 een tennishal gebouwd gaat worden. En dat niet alleen, ook andere takken van sport moeten een plek krijgen in het Duintjesveld. De betrokken partijen waar de gemeente de afgelopen periode intensief mee heeft gesproken zijn... SV Zandvoort voor voetbal, ZTC 04, onder andere tennis, de Junes voor golf... Stichting Bevordering Tennissport Zandvoort 365 en de Sportraad Zandvoort. Gezamenlijk zijn allerlei opties binnen de sportpark Duintjesveld bekeken... en uiteindelijk is voor de bouw van een tennishal de oplossing gevonden op het terrein van de Dunes. De hal wordt gebouwd op een gedeelte van de huidige driving range. De driving range verhuist naar een locatie waar nu nog ZC04 is gevestigd. Naast de ontwikkeling van een tennishal is er ook de wens om een padelbanen te realiseren op sportpark Duintjesveld. Een concrete locatie is nog niet gevonden... Momenteel wordt onderzocht waar dit kan worden ingepast in het gebied. Daarna staat ook een pumptrack op het verlanglijstje. Ook deze, zou, ook deze Of deze ook in het gaat komen is nog niet zeker. En er wordt op dit moment naar meerdere locaties in Zandvoort gekeken. Wat wel zeker is, is dat op het terrein van SW Zandvoort een multicourt wordt aangelegd. Een van de trainingsvelden van de voetbalclub wordt vervangen door een multifunctioneel veld... waarop getennist, gehandbald en gevoetbald kan worden... SV Zandvoort en ZTC 04 zullen beide gebruik gaan maken van dit veld... en de verenigingen zullen een verregaande vorm van samenwerking met elkaar aangaan. Tot slot zal in samenspraak met de Sportraad in Nieuw-Noord... een bootcamp, uh, bootcamp-tuin gerealiseerd gaan worden. Deze fitnesstuin moet onder andere gezinnen met kinderen... de gelegenheid binnen tot bieden tot gratis sporten, ontmoeten... en te werken aan een gezonde leefstijl. De beoogde locatie is het Duinenpark, ook een nog aan te leggen groenstrook tussen het spoor en de nieuwbouwwoningen langs de kameling onderstraat het zogenaamde Cure -Kur terrein Al met al zullen de komende jaren in het teken staan van het uitbreiden van de sportmogelijkheden in Zandvoort. Voor de gemeente is dit een belangrijk speerpunt om te kunnen bijdragen aan het welzijn van haar inwoners. Hoeveel geld er met al deze investeringen gemoeid is, is nog niet bekend. In ieder geval, de eerste stap is gezet. Ja, en het komt toch uit het uh, coronapotje, zullen we maar zeggen, Albert-Jan, ja, dat geldt. Klopt. Nee, ja. In ieder geval mooi dat er uh, heel veel uitgebreid wordt. Waar ik een beetje wel om moet uh, lachen, als ik jou zo hoor, met dat uh, bericht. Maar uh, dat is al die uh, hippe termen die ze tegenwoordig uh, hebben. Uh, ja. Vroeger had je gewoon een, een, een show de boelbaan baan of inderdaad een uh, voetbalveld, ho hockeyveld. Een vo hockeyveld en tegenwoordig heb je padelbanen, bootcamps. Je ja. hebt. Uh, wat had je nou nog meer allemaal? Uh, ja, nog meer. No, no. Multicourts. Multicourts, ja, dat, dat, is, dat is wel functioneel. Daar kunnen meerdere, meerdere verenigingen gebruik van gaan maken. Nou, in ieder geval, uh, flinke uitbreiding van de Duintjesveld. Dat gaat eraan komen. En met name de tennisbaan, dat is natuurlijk een uh, enorme overwinning. Dat Zandvoort, ja. Uh, ja, je moest inderdaad uh, naar buiten Zandvoort als je binnen wilde tennissen... Ook vanwege het verdwijnen uiteraard bij uh, Centerparks van uh, de binnentennisbanen. Tot zover het bericht over de uitbreiding van de sport. Goed nieuws hier in Zandvoorts. En nou weer goede muziek op de Zandvoortse radio. Hier is Amy Stoorts en Nak aan De Dance Classic van Amy je en Nak on Woods. Wat zeg je nou? Gaan de lijnen weg, de blauwe lijnen in het dorp? Jazeker. En we hebben dinsdag toch een persconferentie. Ja, dat is... Dat Straks wordt... kunnen ze weer meteen teruggeplaatst worden. Ja, dat wordt nog spannend. Ja. Want ja, vorig jaar zijn vanwege de corona in het centrum blauwe beleidingen aangebracht. Deels om de looplijnen van de voetgangers te scheiden. En deels om de terrassen die ruimer mochten worden opgezet te begrenzen. Deze terrassenuitbreiding verloopt op zondag 31 oktober. In het verlengde daarvan gaat de gemeente de blauwe beleidingen verwijderen. Dit zal plaatsvinden in de week van 1 november 2021. Maar ja, je zei, je zei het al. Uh, uh, ik zou er nog maar even een dagje mee wachten met het weghalen van die beleidingen. Ja, inderdaad. Maar betekent het ook dat uh, de straat uh, niet meer uh, afgesloten gaat worden vanaf uh, 1 november? Da da da dat begrijp ik eruit dus, uit het bericht. Nou, dat, da daar redt dit artikel niet over. Maar dat, dat, dat zullen we dan wel zien in de volgende week. Maar ik zou, ik zou nog even een dagje wachten met het weghalen van die lijnen, want je weet het niet. Hè? Want dinsdag is toch die persconferentie. Ja, weer? klopt, klopt. Dus dan ben ik erg benieuwd wat ja, daaruit komt. De cijfers zien er niet goed uit. Dus inderdaad, we wachten even af wat, we, wat, we, wat er verder gaat we laten gebeuren. Dat verrassen. Ja, ja, inderdaad. Zodra ik wel de evenementen, en uiteraard met Helios over de cultuurman. show you how Deze dame, Eva Max, heeft uiteraard heel, heel veel hits gescoord, waaronder deze. Je hoorde Kings en Queens. Daarmee is het een half vier geworden, tijd voor de evenementagenda. En volgens mij gaan we het hebben over de cultuurmaand onder meer. Ja, en wat kunnen we nog beter doen dan het interview herhalen... wat onze presentator van Goedemorgen de Roy Dongen, vanmorgen had... met Hilly Jansen. want dat ging natuurlijk over november, de cultuurmaand we hebben nu aan de telefoon Heli Jansen over de November Cultuurmaand. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, Heli. Nou, dat klinkt ontzettend goed. Een November Cultuurmaand. Um, is dat een buitenexpositie? Wat moeten we daarbij voorstellen? Of binnen, juist? Want dat is natuurlijk nou, veel weer. het is heel veel. Um, we hadden eerst bedacht van we toen doen juni Cultuurmaand. Want dan hadden de uh, toeristen er ook van mee kunnen profiteren. Maar ja, door corona hebben we het toch maar uitgesteld. En uh, nu is het novembercultuurmaand, dus veel binnenlocaties. Maar we laten wel de diversiteit in Zandvoort zien ermee. De diversiteit in Zandvoort, nou dat, dat klinkt wel spannend. Uh, sowieso, uh, als we het natuurlijk goed promoten, dan is er geen enkele reden waarom in november dan er niet allerlei toeristen dat het weekend naar Zandvoort zouden komen, toch? Ja, nou, laten we het hopen. Uh, je merkt wel uh, uh, op dit moment, hè, aankomend weekend, is het dan Kunstlijn Haarlem. November is dan echt wel de maand van we gaan lekker uh, cultuur En wat het zo bijzonder maakt in Zandvoort, is dat we hele gekke locaties hebben. Uh, dus de oude brandweerkazerne, uh, er is een deel in de, in de kerk met een prachtig koor. Een genetic choir, nou, je weet niet wat je hoort, zo waanzinnig. Uh, we doen dingen in um, het raadhuis, op het museum Raadhuis. Ja, ja. Musea, het HDMZ, Zandvoortsmuseum, maar ook de ateliers. Dus het is, uh, we hebben een heel mooi overzicht uh, van dag 1 tot, uh, tot de laatste dag. En uh, ja, dat is, da daarin kun je zien van hoeveel aanbod we hebben. Ja, is er, is er nog plaats voor uh, meer aanbod? Er zijn, uh, ik hoor hier en daar wel eens wat in de wandelgangen. En dan mensen die zeggen, wel, ik, ik heb ook nog iets van prachtige kunst uh, die ik graag uh, wil tentoonstellen. Ja, dan mogen ze gewoon uh, contact opnemen. Uh, ik verwijs je naar de website dan, cultuuragendazandvoort.nl. En daarin zie je wat er, uh, wat er gebeurt. Okay. En ook als je nog dingen hebt die je wil aanmelden... Um, kan het er nog bij, dan... Uh, je, je kan alleen niet meer op de promotie, want die loopt wel. Ja, dat, is, dat begrijpen we natuurlijk. Want ja. anders kun je het niet voorbereiden. Dan hebben we geen uh, bezoekers. Ja. Um, even vertel eens, wat voor dingen kunnen we daar zien? Um, gaat het weer over schelpenkarren en uh, granalennetten? Nee, nee, nee. Het is ja. um, uh, ook hè, in het Zandvoort Museum ja. zie je natuurlijk een deel historisch erfgoed. Ja. Maar we beginnen bijvoorbeeld met een uh, Bleach Die Shirt maken in de oude brandweerkazerne. We hebben dan de opening Colorful China in het HDMZ. We hebben One Day of Fame Expo, in de brandweerkazerne ook. Dus um, zo kun je op dat, aspect dat cultuuragenda zo'n cultuuragenda's kan kun je precies zien van, oh, maar dat vind ik leuk, dat spreekt me aan. Oh, dat is lekker in de buurt, daar gaan we naartoe. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is Fem en Daan draaien door. Dat zijn twee theatermakers... die uh, gaan optreden bij de koffergrammofoons van Jelle Atema... in het Potterraandhuis... Dus dan uh, denk ik van, oh, daar moet ik absoluut bij zijn. Dat, dat soort gevoel krijg je nou van, um, het komt maar één keer voor en daar moeten we bij zijn. Ja, en dat is ook maar uh, beperkt het uh, uh, aantal bezoekers wat in het uh, Poppenbraadhuis kunnen. Dus dan uh, wordt het druk. Ja, maar dus heb, die hebben vier voorstellingen. Oh, okay. Op zaterdag twee en zondag twee. Dus ergens is er wel een plekje voor je. Oké, okay, dat is heel erg mooi. Uh, een, een ander, ik, ik hoorde net ook, in Call China... Uh, het gaat dus niet alleen over zandvoortse kunst. Nee, uh, daarvan, het is heel divers. Ja, ja. In het HDMZ hebben ze uh, een ontzettende mooie tentoonstelling met Chinese kunstenaars. Kijk. Daar ben ik, ik wil niet zeggen jaloers op, maar zo'n prachtig prachtige gebouwen... ...zulke mooie kunst, dat moet je ook gezien hebben. Ja, en al die verschillende musea en instellingen die meedoen... Uh, hebben die, <lacht> uh, ...kan je een soort... Uh, kunstpasbaar kopen, dat je zegt... nou, kan ik overal er binnen, of moet je overal apart afrekenen? Of... Nee, het is uh, bijna allemaal gratis. Ja. Uh, er zijn een aantal dingen... daar moet je je wel even voor opgeven. Daar staat een sterretje bij. Uh, ja. Bijvoorbeeld Mozart en Zandvorf in de Agatha-Kerk. Dat is een waanzinnige productie. Um, met het Metropole-orkest... Um, ja, als je daar naartoe wilt, dan moet je wel even kijken van, hoe koop ik hier een kaartje? En dat staat ook allemaal op de website met linkjes. Dat je niet zomaar op de Bonnevoorde naartoe loopt, want dat kan wel eens uitgekocht zijn. En dan hebben we nog iets leuks uit je hoofd in je lijf. Start vanuit het Zandvoortsmuseum, daar moet je je ook even voor registreren. Dus um, van tevoren goed even kijken van... kan ik er zo naartoe of moet ik van tevoren reserveren? Nou, integreert mij dat is natuurlijk meteen als je dat zegt uit je hoofd in mijn lijf. Uh, ja. wat, wat is dat? Nee, je laat je gewoon inspireren en je gaat daar iets mee doen. En uh, dit moet je ondergaan. Ik moet natuurlijk niet al te veel vertellen. Okay. Um, uh, ik zou zeggen van... Uh, ik kijk naar het, uh, naar het programma... Ja? En Ga naar uit je hoofd in je lijf. Maar er is nog zoiets leuks. Het geheim van Zandvoort toch. Die is ontwikkeld door John Bergmans. Met een hele mooie uh, illustratie erbij. Dat is haar vak. En dan ga je met je kinderen allerlei geheimen van Zandvoort ontdekken. En je gaat uh, een denk een wandeling maken van anderhalf uur. Waarin je als begeleiders, of ouders of familie ook nog dingen ontdekt. Van dit uh, fantastische gekke dorp. Dat klinkt als een, als een heel leuke. Het was een hele goede vaststelling. Dat is fantastisch en gek door. Ja, ja. En, dan, en dan heb ik ook nog de, de Walk of Fame. Um, ja. je, je kent de Walk of Fame in, in de straat. Ja, natuurlijk. Uh, die, die tegels. Nou, die hebben ze hun beste tijd gehad. Daar zijn we iets mee, mee van plan. Maar we hebben een voorloper. Weer op de, op de veranderingen. En dat is de Walk of Fame straks op de boulevard. Um, daarin zie je. 30 uh, uh, bekende mensen zoals Herman Eiermans, Toon Hermans, Ria Valk, sporters, uh, uh, uh, artiesten. Dus uh, in een hele mooie vorm gegeven. Die hebben allemaal een band met Zandvoort. Bijvoorbeeld Toon Hermans heeft hier uh, 17 jaar gewoond. Uh, Kees Verkade um, met een verhaal erbij, een mooie foto... Ellen Clark. Uh, dus die is een, dat is dan een tentoonstelling op de boulevard. Nou, het klinkt als een enorm pakket aan uh, dingen waar ja. we naartoe kunnen gaan... in de hele maand november. Uh, ja. En dan nog eventjes voor de zekerheid uh, heel rustig... de luisteraars rustig bij kunnen schrijven de website. www.cultuuragendazandvoort.nl www.cultuuragendazandvoort.nl en daar kunnen de mensen ja. alle informatie vinden over alle dingen die er zijn. En ze kunnen ook zien als ja. iets niet uh, gratis is of als ze ergens zich voor moeten opgeven. Ja, en, uh, en dan nog één ding, de Kunstdriedaagse. Oh ja, natuurlijk, oh ja, hebben we ook nog. De Kunstdriedaagse is dan in het weekend van 12 tot 14 november. Dat is ook op verschillende locaties. En daar zijn dus programma boekjes van te verkrijgen bij het museum en... Die zijn nog in voorbereiding. Maar ook dat staat op die, op die algemene website. Ja. Maar als je nu nog zegt van Zandvoort is cultuurarm. Dan weet ik het niet meer. Uh, nee. We gaan je in ieder geval uitnodigen. Uh, na afloop van de cultuurmaand. Uh, om eens te evalueren hoe het uh, geweest is. En uh, hoe we dat een vervolg kunnen ja. geven. Doe ik met heel veel plezier. Oké, okay, bij deze afgesproken. Hilly, okay. bedankt voor alle informatie. We wensen je een heel fijn weekend. En heel veel succes met de ja. voorbereidingen. Dankjewel. En Standvoort is zeker niet uh, cultuurarm uh, worden, uh, uh, het is juist van hele jans Klopt, deze is geweldig. Uh, ze zegt het ook van als mensen er nou nog niet. <laughs> nee, <laughs> nog niet, uh, niet achter zijn. Uh, nee, aan haar inzetten en, en uh, van het hele team en dergelijke. Prachtig, cultuurmaand in Standvoort. Een hele mooie maand en uh, inderdaad, enthousiasme straalt er vanaf. Dus dat ja. gaat zeker een heel mooi uh, evenement uh, worden. Ik noem het maar één groot evenement. Is toch? het ook? Ja, in, in, in, inclusief die drie dagen. En uh, verrassingsdingen. Uh, dus ww. was het ook Cultuur Agenda. Nee, ja, zoiets hè? Ja. CultuuragendaZandvoort.nl Goed, uh, ik heb nog drie. Eerst een plaatje of maar? Nee, ik door? gewoon erachteraan. Oké, okay, toch even het vermelden waard. En dat uh, zijn evenementen die staan dan weliswaar los van uh, de cultuurmaand, maar ik wil ze u niet onthouden. Allereerst op dinsdag 2 november aanstaande wordt op de algemene begraafplaats Noorderduin een lichtjesavond georganiseerd. Deze avond geeft de mogelijkheid om uw overleden dierbaren of dierbaren te gedenken en een moment van aandacht te schenken. Met een warm ontvangst op de begraafplaats kan het samen zijn in deze donkere dagen een lichtpuntje voor u zijn. De lichtjesavond is gelinkt aan het Rooms-Katholieke Aller, Aller Zielen dat op 2 november valt. Deze dag is net als de lichtjesavond bedoeld om overleden dierbaren te herdenken. Lichtjesavond op de algemene begraafplaats Noorderduin begint volgende week dinsdag om 7 uur en eindigt om half 9. Er is muziek en de begraafplaats zal op deze speciale avond sfeervol verlicht zijn. Na het officiële gedeelte is een gelegenheid om in de kleine aula... met elkaar na te praten en iets te drinken. De lichtjesavond wordt u aangeboden door de begraafplaatscommissie Zandvoort... gemeente Zandvoort, uitvaartzorgcentrum Zandvoort en onderling hulpbetoon. Wilt u het graf van uw dierbare bezoeken? Neem dan een zaklantaarn mee. Sinds een aantal jaren gaan de vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Zuider Duinen... eens per jaar het duingebied in om onderhoud te plegen... Na een coronapauze van twee jaar wordt deze natuurwerkdag op zaterdag 6 november weer opgepakt. En iedereen is uitgenodigd om mee te helpen. De inloop is om kwart voor tien morgens aan de Frans Zwaanstraat bij het Zwanenmeer. En tot uiterlijk drie uur zullen de natuurwerkers doorgaan. Waternet zorgt voor de begeleiding, uitleg, koffie en thee en eventueel soepen tijdens de lunch. Gereedschappen en werkhandschoenen. Deelnemers zorgen zelf voor de lunch, werkkleding en stevige schoenen. Ervaring is niet nodig en enthousiaste me des te meer. Deelname is gratis en aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl www.natuurwerkdag.nl En tot slot, de zee neemt, maar geeft ook weer terug. Dan hebben we het niet over de lekkere visjes... maar over de, al die troep die in de zee gedumpt wordt... en later aanspoelt op het strand. Voorwerpen te gek om op te noemen. Parfumflesjes, aanstekers, hele en halve poppen, schoenen, brillen, etc. Etcetera, etcetera. Het kan niet op. Maar het ergste is nog het plastic dat jaarlijks aanspoelt. Maar liefst 8 ton per jaar. Dagelijks gaan vrijwilligers van Juttis Geluk het strand op... om zwerfplastic op te rapen. Zodat het niet opnieuw in zee belandt. Je kunt je afvragen wat doen, ze, wat doen ze er dan mee. Annemiek Boot, die bij Juttis Geluk werkt, kan hier alles over vertellen. En dat gaat ze doen. Op maandag 8 november tussen 2 uur s middags en half 4 uh, in de blauwe tram in Zandvoort. De kosten voor deze verhalenmiddag zijn 2,50 euro, inclusief koffie of thee. Graag vooraf aanmelden uh, uh, via elfrink pluszandvoortnl elfrink pluszandvoortnl Dus op maandag 8 november van 2 tot half 4 in de blauwe tram. Jutters geluk... Op het Zandvoortse Verhalenmiddag. Dankjewel Albert-Jan. Genoeg te doen de komende periode hier in Zandvoort. We stonden er even uitgebreid bij stil. ...na de jaren 60 met King Harvest en Dancing in the Moonlights. En gisteren, we gaan even door naar het heden... ...en wat gisteren is je uitgekomen. Het uh, gloedje nieuwe album van uh, Ed Sheeran. Het heet uh, Eagles. Het uh, album staan heel veel mooie nieuwe nummers op. En het mooie van het album is dat de nummers heel persoonlijk zijn. Hij beschrijft eigenlijk met de muziek zijn leven van de afgelopen jaren... En dit is meteen de nieuwe single Overpass Graffiti. This is a dark parade, Another rough match, is a cause for celebration. hip hip parade, That against us both Er is een hele nieuwe album uitgekomen van deze Ed Sheeran. En meteen ook een nieuwe single overpest, Gravity, vanaf dat album. En dat is ook meteen de Antille hit van deze week, Albert-Jan. Ja, we gaan hem wel vaker doen. Met dank aan de vrienden van Dolfijn FM. Moet dat toch als ik hoor. Ja, eigenlijk wel. Ja. Als ik de foto's zie van de studio, dan wil, ja. ik, wil ik daar best wel een radio maken eigenlijk. Ik golf <lacht> me op, dus bij deze... Dolfijn, FM, en uh, ja, die hebben altijd uh, elke week een antille Hits. Nou, de nieuwe Ed Sheeran is deze week de Antille-hit. Albert-Jan, en we gaan van de Antille-hit uh, skaten. Ja, want uh, dat is u waarschijnlijk wel opgevallen... dat we tijdens het uh, Duintjesveld-project, wat uh, de, de, gaat gebeuren... de skaters uh, niet ter sprake zijn gekomen, maar ook die zijn onder de pannen. Want de langgekoesterde wens voor een nieuw skatepark gaat eindelijk in vervulling. Komend voorjaar zal de oude skatebaan aan het spoor op de hoek van Lennepweg Tollenstraat geplaatst maken voor een splinternieuwe. De Zandvoortse skaters zijn er nauw bij betrokken geweest bij het ontwerp. Of een jaar geleden is de gemeente na bemiddeling van Marieke Loewies Wiesen van jeugdjongerenwerk Zandvoort serieus werk gaan maken van de realisatie van een nieuw skatepark in Zandvoort burgemeester David Molenburg en wethouder Raymond van Haafden... zijn zich er persoonlijk mee gaan bemoeien... en daarbij werd goed geluisterd naar de jongeren... voor wie het skatepark bedoeld is. Zandvoortse skaters staan bijna allemaal met elkaar in contact... via een groepsapp. Daarin werden alle wensen en suggesties voor elementen gedeeld. Sk uh, street skaters Vincent Wijnen, uh, Tijn uh, Hitten, uh, Hitter, Hittinger en surfskater Boet Vermeulen, 17, vertegenwoordigden hun achterbank... tijdens het overleg met de gemeente, de ontwerper en de aannemer. De skatevrienden zijn zeer te spreken over de manier waarop alles nu toch lijkt goed te komen. Marieke van Jongerenwerk wordt door de skaters nadrukkelijk bedankt voor haar inspanningen... evenals dorpsgenoot Michel Mika, die in zijn jeugd een fanatiek skater was... en over veel ervaring en een breed netwerk beschikt... Hij werd, er, hij werd er door Marieke bijgehaald, was nauw betrokken bij het overleg met de gemeente, maakte de eerste schetsen en onderhield het contact met het bedrijf Skate On, dat het nieuwe skatepark heeft ontworpen en ook gaat bouwen. Medio april volgend jaar zal het met de sloop van het oude en de bouw van het nieuwe skatepark worden begonnen. Dus daar kan ook een V'tje achter. Ja, ze hadden uh, toch ook een uh, petitie gestart uh, toen de tijd oh, voor, uh, ja. voor uh, die skatebaan. Klopt het. Heel veel uh, ondertekend. Dus het is gewoon belangrijk uh, dat er een uh, mooie nieuwe skatebaan... of uh, gerenoveerde skatebaan uh, in Zandvoort gaat komen. Dit was de radioversie van Peppa. Lekker hoor, op de zaterdagmiddag. Een beetje, ja, nou ja, het is nu wel droog volgens mij. Maar wel weer om binnen te blijven en lekker luisteren naar het geluid van Zandvoort. De Zandvoortse Radio. Peppa hoorde je. En uh, ja, zo dadelijk gaat het beginnen in het HDMZ Museum. Ja. Marco, tenminste, zal waarschijnlijk wel zenuwachtig zijn. En een last zijn rug van al dat gesjouw van die boeken daar naartoe. Want hij gaat twee boeken presenteren daar zo dadelijk om vier uur. Ja, en uh, allebei een dikke pil. Allereerst natuurlijk zwevende delen. Uh, een gedichtenbundel. Uh, een hele dikke gedichtenbundel met vele nieuwe gedichten van hem. En uh, ja, het spectrum, dat is dus dat vol met uh, ja, levenswijsheden, om het zo maar eens te zeggen die hij door de jaren heen heeft gebundeld. En uh, ja, dat is een hele ja, levenslessen in, in verkorte vorm, in een zin. En allemaal twee zinnen, of een heel kort stukje. Maar heel plezierig om, uh, om te lezen. En beide, beide uh, boeken zijn uh, voor 30 euro uh, aan te schaffen... tijdens de receptie die over 4 minuten 52 gaat beginnen... En uh, normaal gesproken bent je 40 euro kwijt. En dit is dan 30 euro. Maar dan moeten ze zich wel even nu spoeden naar het HDMZ-museum. voor deze boekenpresentatie. Want Marco viert niet alleen deze, de geboorte van deze twee bundels. maar ook een 50 jaar dichterschap. Je kan, hem, uh, gewo je kan er gewoon uh, binnenlopen. En uh, Marco feliciteren, inderdaad. met uh, 50 jaar in het uh, vak. dichterschrijver. Wat, uh, wat is hij uh, niet... Hij is uiteraard ja, fotograaf is hij, schilder. Leven, levenskunstenaar. Ja. Ja, ja, ongelooflijk. 50 jaar in het vak. Marco TMS, dus ga even langs bij zijn boekenpresentatie. En je krijgt die twee boeken voor 30 euro bij elkaar. Hè? Dus ja. twee boeken, bijna voor de prijs van één, zoals je het vanmiddag ook al. Ja, zei in ja. het interview, dus uh, ga langs bij het HDMZ museum, als... het is nou droog, dus lekker even naar buiten. De feestdagen komen eraan dus hij kan ook voor u signeren en wellicht ook met een wijsheid uh, uh, uh, voorzien uh, aan degene, aan wie u dat boek die boeken wil schenken De laatste plaat voor 4 uh, uur wordt uh, de nieuwe Michael Kiwanuka Here is Beautiful Life